want Valence kon de auto's zo'n 80 kilometer lang alleen stapvoets rijden. Dorian van Rijsselberg heeft, blijft uitstekend presteren in het Olympisch windsurf-toernooi. In de races van vandaag werd hij eerste en tweede. Van Rijsselberg heeft nu vijf van de acht races gewonnen. Hij staat ver voor op zijn naaste concurrenten. De Brit Dempsey en de Duitse Wilhelm. Weer, zon, stapelwolken en buien. Verder kans op onweer bij 25 graden.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 Zandvoort heeft het En jij belift het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu Entertainment for you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 En dan denk ik, toch nou zijn de dames van het beachvolleybalteam al bezig. Maar ja, het zag er gezellig uit. Alde, wat vind jij van de, van de Gay Parade? Ik heb er helemaal niks van. Nee? nee. En Jesper, wat vind, jij, wat vind jij ervan? Nou, het is, uh, het is dat het kan, maar... Uh... <lacht> <lacht> Voor jou hoeft het niet. Nee. <lacht> heb je het gezien? Ja, Alde, jij hebt gekeken, hè? Ja, jij jullie mij Even appje kijken. Dus even op uh, UPC kanaal uh, 700 zoveel. 1714, AT5. Ja, dus ik... Uh, Toe, en ik zie allemaal homo's van zo'n boot. ik denk, nee, wat doe je maar aan. <laughs> maar heb je het, zich homo's? Uh, nee hoor, maar ze moeten, ze moeten wel van me blijven. Maar vind je het dan niet bijvoorbeeld mooi dat dit kan in Amsterdam? Ja, tuurlijk. Nee, ik vind uh, net zoals met die roze zaterdag naar haar doen. toe. Dat vond ik heel uh, ja, mooi, dat ze dat allemaal doen en zo. Nou. Maar ik ga... Ja, ik heb er niks mee verder Ja dat vond ik nou Ik weet precies hetzelfde hoor Maar Sommige zijn iets te Weet je wel Dan zie je een kerel Met een pruik op En hakken van uh, Twee meter lang En dan denk ik van Waar ben jij mee bezig Waar ben jij nou mee bezig Maar ja hè? Het is wel een feest Ik denk dat we volgend nou ja. jaar wel moeten gaan Dan gaan we, gooien we ons Helemaal vol met Alcohol hè Tuurlijk ja. hè en dan, ik denk dat we de de een feestje voort <laughs> <reet? laughs> doorslikken. Nee, maar, ja, maar ik vind wel dat, je, dat, dat die uh, homo's zeg maar, wel respect verdienen voor echt als er ja, gewoon jullie vooruitkomen. Ja. Ik vind het wel uh, toch weer wat. Zeker weten, zeker weten. Hé, hey, zometeen uh, Popser Henry, hij gaat ons vertellen wat is gebeurd in de showbiz. En natuurlijk even een Olympic update, want uh, ja, gaan wij nog medailles winnen? Ja, spannend. We maken een uh, goede kans. En uh, ik denk dat het nog wel ik denk dat het nog goed komt. Ja, en even nog over de Caper Ride. Het schijnt er gezellig te zijn in de pijp. <lacht> flauw, flauw. Goedemiddag, view, het is 8 over 6. En zo meteen gaan we de nieuwe single van Jeroen van der Boom keuren. Vuurig verlangen heet hij. En hier is Florence en de Machine. Spectrum in de Calvin Harris remix. Maar ik voel een zee van vlammen, een die mijn hart verschroet. for a long CFM vurig Verlangen. Heren jullie mening? En niet mijn ding. Niet jouw ding Jesper? Nee. nee. Ook niet hè? Strepen maar door Jeroen van der Boven. <laughs> Metogeloos zijn ze hier. We gaan even kijken naar uh, de Olympische Spelen, de Olympic Update. Want uh, ja, wat hebben we allemaal gedaan Jesper? Jij bent er vandaag onze Olympische man. Jij hebt een aantal uitslagen binnen. Vertel eens wat... Uh, nou ja, laten we beginnen met... Uh... Hebben we nog een medaille bijvoorbeeld? Uh, wat, wat zei je, Aldo? Wat ik zei? Brons voor... Oh, voor, uh, voor mij de vrouwen 8. Oké, okay. okay. zij... Uh, roeien. Ja, ja. ja. En uh, nummer door het schelde, beachvolleybalheren. Die uh, zijn naar de kwartfinale. Oké, okay. leuk. Moet tegen de Italianen, Aldo? Ja. mij wel. Goed gedaan. goed. En nog een uitslag, hockey volgens mij, hè?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 Zij gaan wel Nou ja, dus ze hebben echt dik gewoon. Ik weet niet precies, maar hou er maar op, hou er maar, hou er maar op neer. Houd hem maar op neer. Hoe zeg je dat? Uh, houd er maar op. Houd hem maar op. <laughs> dat het een showtje was. Het was houd wel het mooi, want dan gaan die Amerikanen heel erg versnellen. Weet je wel, En dan stoppen ze op een gegeven moment. Nou, even een balletje door hun benen. Op, drie punten weer. Het is echt show nou ja, had, uh, Nigeria had dus uh, 74 punten. Ja, en en Amerika, Amerika 180 of ja, zo. Zoiets.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 hoe zeg ik dat? Ja, Kromen ja. dat, uh, dat er een ruzie is tussen de gemeente Winsum, ja. Groningen en Eindhoven Die ja. de eer moet krijgen, want ja. ze is geboren in Winsum Ze heeft leren snel zwemmen in Groningen ja, en ze woont en nou in Eindhoven ja, en ja. nou ja, alle drie toch? Ja, laten Maak we Winsum maar niet doen toch? Nee. <laughs> nou ja, dan gaat de stop liggen op rood, maar ook weer op groen hoor dat is Hartstikke mooi daar En we hebben nog meer zwemmen, waaronder de 4x100 uh, meter wisselslag bij de mannen Dat is om 3 uh, voor half tien. En de 4x100 meter wisselslag voor de vrouwen Ook uh, waarschijnlijk met de uh, ranomi. Um, voor de rest hebben we natuurlijk het beachvolleybal. Altijd leuk om naar te kijken. Keizeren van Usel, dat is om uh, 10 uur. En de Baanmurenrennen is nog bezig. De is op dit moment ook bezig. Uh, Zit er tijver. Nela, uh, Kudo, Kudo Kudo weer, Wild <laughs> Pieter zie ik staan. Maar ja, ik... Uh, sinds Theo oh, vanavond Bosch, ik, atletiek, hè? dat uh, Schippers en Nadine Broersen. Sinds Theo Bosweg is bij de Baanmurenrennen vind ik het toch... Uh, Sorry. En we, we zijn er nog één vergeten, he, Rudy. Er wordt nou, er weinig over dan? gesproken. Uh, Dorian van Rijsselbergen. Dorian van Rijsselbergen, natuurlijk, ja, ja. natuurlijk. Vandaag weer twee races. Uh, eerste en tweede geworden, dus... Uh, ja, geweldig, hè? De ja. volgende week komt volgens mij die Uitslag, toch? Ja, nou ja, die man heeft altijd wint mee Dus dat is... Uh... <laughs> vind, ik leuk, vind ik een leuke gap. Ik had En de nu de bot, een... hè, vanavond ook weer uh, Nee, morgenavond, oh, morgen, morgen. morgenavond ja. De 100 meter ja, De wereld staat even 10 minuten, 10 minuten stil Ik heb uh, gekeken vanmiddag bij hem Ja. En uh, Prachtige man ja, vind je het een mooie vind? Nou ja, hoe hij hoe ja. daar staat. Had je niet ergens anders moeten staan. Met de warming, warming up. Staat hij in zijn tragentje pakken? Staat hij allemaal redden te doen en zo? Ja. En uh, dan loopt hij daar. Maar het is net of hij gewoon normaal loopt. En de rest houdt hem nog niet eens bij. Ja. ja, leuk. Morgen staat de wereld dus even 10 seconden. Misschien ook wel minder. Een nieuw wereldrecord. Dus onder de net 9,50 of zo staat het wereldrecord. Ja, onder 10 Morgen staat die tijd dus eventjes stil. En iedereen kijkt naar de 100 meter. En laten we hopen op een mooi resultaat voor Jus en Bob. Mr. Mister of GFM is Broken Wings. Baby, don't understand why we can't just belong to each other I okay.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 Ja, zaterdagavond half zeven geweest. En uh, dat wil zeggen dat we natuurlijk bellen met Popster Henry. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond Rudy en Luisterslaaf, natuurlijk ook. En uh, aan de stand. Uh, ja, allemaal hopelijk uh, een beetje droog uh, aan het worden bij jullie daar. Nou, het klaart wel iets op. We hebben een periode met buien. Ja, ik heb het een beetje gezien op de buienradar. En. Uh, ja, het ziet er vanavond wel een beetje redelijk uit. Het wordt morgen ook lekker weer bij jullie, trouwens, heb ik begrepen. Ja, dat wordt heerlijk. Het gaat helemaal goed komen morgen joh. Ja, ik kan er wel een buitje komen, maar goed, dat, is, dat hoort erbij in Nederland. Hè, ja, er eenmaal, hè. daar zijn we aan gewend toch? Ja, ik, ik heb het net van mijn zoon, die zit in uh, Kastrikum momenteel aan het dus, uh, met een uh, met een paraplu? <laughs> uh, ja, dat zal dat, dat best wel op een gegeven moment gaat, denk ik. <laughs> het heeft een beetje geregend waarschijnlijk en uh, ja, het probleem langs weer op te klaren geloof ik hè. Oké, okay, oké, okay, nou goed nieuws. Het gaat helemaal goed komen vanavond joh. Goed, we ja, hebben natuurlijk een aantal, aantal dingen proberen op te duiken, maar het valt mij trouwens op dat het shownieuws bij uh, echte spectaculaire zaken een beetje achterlaat uh, op dit moment. Ja, een beetje komt komt tijd uh, hè? Ja, je, je, je merkt het wel, nou, als we op een gegeven moment praten over shownieuws, als je kijkt naar de Olympische Spelen, ja, dan is op een gegeven moment uh, onze, uh, onze trots natuurlijk uh, Renomi dan, uh, die doet het geweldig natuurlijk. Ja, dat maat, is hè? leuk. En vanavond weer om uh, uh, half tien volgens mij. De ja, half negen half, half negen, oké, oké, okay, okay, heel goed. Ja? Half negen, uh, de uh, 50 meter vrijslag. De met 50 meter vrijslag, hè? en ja, als je zo ziet zwemmen, dan denk je, ja, dat, dat moet toch kunnen. Ja, goed, als we als alles een beetje goed tussen plaats zit, dan uh, hebben we er weer een gouden plak bij, denk ik. En, ja ja wat dacht je dan van de Zijners op dit moment ja die doen het ook goed hè ja die, is, die ligt nou wel zo ver Ik kan eigenlijk uh, kan het eigenlijk niet meer ontgaan eigenlijk. ja leuk de gouden plek ja zeker leuk nou goed, ik heb ook nog wat dingetjes kunnen opduiken hier en daar, Rudy. En een van de dingen die me opviel was dat onze actrice Silvia Christel... ...dat is eigenlijk al voor jouw tijd, want het is momenteel al iets van 59 of zoiets. Er zit een ietsjes progressie in. Het was ook zo dat zij de stokdarmkanker had, ze was tegen het op dit moment. Daarna heeft ze een week of twee weken geleden een herseninfarct gehad, een flinke. Maar het schijnt op een gegeven moment weer een beetje beter met haar te gaan op dit moment. Uh, okay. ja, wat, wat is beter, alles wat uh, je, je vooruit gaat is natuurlijk meegenomen, maar uh, zeker is niet makkelijk in ieder geval. En uh, ja, van hieruit uh, heel veel wetenschap natuurlijk naar een keer stellen Ja, zeker weten. <laughs> Goed, en dan uh, hebben, we het ook, hebben we ook nog iets kunnen vinden over Jennifer Lopez. Ja. Want het schijnt uh, dat zij op het punt staat om een eind te maken aan een relatie met de 24-jarige danser uh, Casper Smart. Ja, met de Toyboy hè. Ja, dat is een mooi inderdaad, ja. Dan denk ik van mezelf, ja, op oh, dikke ben 23 jaar, perfect, dat een jonge kerel, weet je wel. Ja. Maar ja, het bleek gaat verschil op zo'n moment toch wel een beetje apart spelen, denk ik, ja. ja. Maar ja, je kan zeggen, die jongen is 24, hè? Ja, hij is 24, ja. Ja, en J-Lo is 42, maar die ziet er ook nog steeds uit als 28. Ja, hij is dus 43 trouwens ook wel laat vallen. Oh, 43 zelfs al. ja. Ja, maar ze moeten... Beginnen. Ja, dit soort dingen zien toch gauw gebeuren, gebeuren, natuurlijk zeker in de showbusiness, hè? Ja. Ja, geweldig jongens, en dan kijk we naar Lady Gaga. Ja. De 26, 26 En die is helemaal trots dat ze een nieuwe tattoo heeft. Ja, sorry, ik oh. denk dat er wel belangrijke dingen in het leven zijn om te te zijn. Maar als het, als het kind op een gegeven moment zo blij is dat ze met 26 jaar een tattoo heeft. Jongen, jongen, nou laat hem, laat hem blij zijn hoor. En in ieder geval uh, vol trots show staan een nieuwe tatoeage staat op het internet. Wat, wat voor tatoeage is het? Uh, ik zal eens even kijken, het is hier op haar rechterarm. Uh, even kijken, er staat er niet bij wat het precies is. Oh, oké. Okay. Dus uh, je kunt in ieder geval, Het schijnt wel op internet te staan. Dus moet je even op internet okay. kijken. En, en waar staat die telegraaf? Uh, met, volgens mij met de telegraaf. Ik weet niet waar daar de tattoo op staat, maar uh, die zal gehaald weer tegen staan op internet. Nou, ik ga straks even kijken. Ja, en dan uh, ja, Stefke Mirakel, uh, zoals hij hier in uh, het zuiden genoemd wordt, dat wel Stevie Wonder. <laughs> ja, die gaat te scheiden hè? Ja, net ook over gehad. Scheiden van zo'n juist, ja. Ja.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 Want normaal kan ze wel ook niet zijn, maar ja, goed. Dat is met de intelligentie te maken, waarschijnlijk. Ja. Want ze heeft ervan de te kijken dat ze een boete heeft gekregen om ze rond te weten. Dat is goed, terwijl ze kentekenbewijs niet bij zich had. Ah. Oh. Ja, hoe dom kun je zijn? Ja, ze verdient, ze, ze, ze verdient wel aardig hè, de laatste weken, dus uh, dat ja, kan ze wel betalen, de, denk ik. Jij gaat dom houden, dan, dan kan je heel veel geld mee verdienen, ik Ja, kan, precies. Je, een, een beetje acteren? Ja, een beetje acteren, dan gaat het helemaal goed komen met de. <laughs> maar ze moeten 40 euro betalen voor... Uh, oh, oké. Okay. Ja, dan valt er nog een heuze mee. Maar ja, als je daar al op een gegeven moment een, een showbiz item van moet maken... Dan weet je al vanzelf dat man moet hebben met de shownieuws. Show ja, ja, ja, ja. Dus. Goed, dan hebben we nog uh, een dingetje van jullie dat... Uh, Dean Sanders. Die, uh, die heeft een uh, heel vliegtuig laten wachten. Want hij is nodig op een gegeven moment uh, aan het was op Schiphol. Oké. Okay.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 Ja, goed, Rudy, dan heb ik nog één dingetje voor jullie. Ja. Uh, je bent een disjokie-model. En uh, als je het als je een beetje slim aanpakt, zoals DJ Chesto gedaan heeft. dan kun je wel eens even de best betaalde DJ's ter wereld worden. Dus, uh, en het schijnt dat hij het afgelopen jaar maar liefst 22 miljoen dollar verdiend heeft. Jezus, in nee, één jaar? In het afgelopen jaar, ja. Ongelooflijk, ongelooflijk, ja. Uh, en als je daarna gaat dat een optreden van Chesto, zo'n 250.000 dollar netto per optreden op zijn bankrekening uh, uh, bijgeschreven krijgt. Ja. Ja, dat dus weet je natuurlijk wel, natuurlijk. Hè? Dus, euh, maar ja, misschien is er, nog, is er nog hoop voor jou, uh, Rudi, Nou ja, meer, Ik heb vorige week nog gedraaid in Lou en Hardy Sandford Wie weet over een uh, maandje in uh, New York, de uh, Big Apple, hè? Nee. maar dat was je waarschijnlijk iets minder betaald gekregen, hè? Ik denk het wel, ja. <laughs> Ik denk het wel. Dan wordt toch iets verkeerd, denk je? Ja, dat is de uh, story of my life, joh. Is goed. Goed, uh, Rudy, uh, uh, dat brengt me weer aan het einde van mijn Latijn, zo gezegd gezegd. Ik heb daar net mijn dochter opgehaald in Valkenburg, dus ik sta momenteel bij de Valkenier in Valkenburg. Oké. Okay. En uh, ik ga even lekker naar huis toe. Ik ga lekker nog genieten, van het mooie weer. Kijken of het droog blijft hier in, uh, in Limburg. En eens kijken of we nog een beetje kunnen barbecueën vanavond. Hè. Goed bezig, Henry. Henry, uh, ik spreek je volgende week weer. Dankjewel voor deze week. Hey, toi toi en een heel fijn weekend. Ja. Ja. Oké, okay, hoi. Oké, okay, goedjes. FMZalvoort.nl. 3D. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Back. I said, don't look back, just keep on walking. when the big black car said, look this way. He said, hey.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 Yo ja, by me all my shit jungle on Gangnam Style. Ja, 그런 감각적인 여자. Gangnam Style.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 Sai PS, Griekse ei. En Gangnam stijl. En ik uh, geef het drie weken en dan staat het op nummer één. En iedereen doet dit dansje spa en uh, opzij, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, Gangnam Style. CFM Sandfoort. Ons is x 9 FM. En hier is de nieuwe Sander van Doorn. Nothing inside. I don't see you. van de Nederlandse trots Sander van Doorn. Wow, my, mind, my Jenny and Nothing Inside. Tot zover deze entertainment view voor deze zaterdag. De 4e van juli of van augustus al. We zitten ver. 2012. Um, ja, we moeten een beetje reclame maken. Want um, ga je nou lekker naar het strand en je kent het wel, dan gaan we naar een feestje. Beatscup vroeger, leuk. Uh, wat zit er nog meer? Bloemingdeel daar. Wij gaan elke zondag gaan wij naar snackbar Henry. En die hebben toch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 tot morgen dan.